Uur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 De 28-jarige Nederlander die woensdag door Zweden het land uit is gezet... is na aankomst op Schiphol aangehouden... op verdenking van betrokkenheid bij terrorisme. Hij zit nu vast. De man woonde sinds 2016 in Zweden... en werd in de gaten gehouden vanwege zijn banden met Islamitische Staat. Volgens de Zweedse autoriteiten zou hij IS-propaganda produceren... en ook online verspreiden. De marechaussee is in Den Helder op het marineschip de, de Zijne Majesteit Johan de Wit sinds vanochtend bezig met een uitgebreid onderzoek naar drugs. Tot dusver is er nog niets gevonden. Het onderzoek gaat morgen verder. Het gebeurt omdat vorige maand aan boord een Nederlandse militair werd aangehouden met 11 kilo drugs in zijn rugtas. Die militair zit in voorarrest. De douane assisteert de marechaussee met mensen- en drugszonden. De politie heeft in het asielzoekerscentrum in Ter Apel een Syriër aangehouden. De 29-jarige man wordt ervan verdacht dat hij in Syrië gesneuvelde strijders ernstig heeft vernederd. In youtube filmpjes zou te zien zijn dat hij zingend hun dood viert. Ook zou hij de lichamen hebben geschopt en bespuugd. Volgens het Openbaar Ministerie hebben de vernederingen zich vermoedelijk voorgedaan... tijdens gevechten in de stad Hama in april 2015. De verdachten meldden zich begin oktober in Ter Apel. Het weer, de wind wordt hard of stormachtig. Aan zee zijn zware windstoten mogelijk. In het noordwesten is er kans op wat regen. Ook morgen blijft het flink waaien. S'avonds op steeds meer plekken regen. En het wordt zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staan op dit moment geen files. Steeds meer mensen herkennen de signalen van een beroerte. Schreven mond...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 Start in. Okay. Dit is ZFM, het geluid van Zandvoort. Met nu ZFM het weekend in. Uw presentator is Bastiaan Torenend.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 Twelve o'clock, not tea. Door met Jero, MacGee en Quintino hands up. Hands up. met het nummer Knockout.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 Ja, en dan beginnen we met ATB. Met het nummer vice versa. En dan nu het nummer, de middel van Zed, Morris en Gray.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 daar is weer een No Sunday, Sunday without Techno. Dit waren de tips voor deze week van ZFM Het Weekend In. U luistert naar ZFM Het Weekend In. ZFM Het geluid van Zandvoort. Midnight, moonlight, the wind flows off St. Clair. I'm stuck at a red light Waiting A six-mile in Delaware The sound of a distant firebird The echo of a rhyme in Smokey's words and absence, sweet absence Fills the freezing air I've been wayside for years now but no one seems to care I signed the distant horizon I drove them out of here gave you the American dream And the music for your movie scene But you left me, I'm leaning So listen to my prayer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 You'll never take my soul Dat was Above and Beyond met Northern Sol. En hier nu. Daniel Candy met Matchmaking in heaven. Ja hoor. En daar is hij weer. Armin van Buren. Met het nummer Aisha. Welkom bij ZFM, het geluid van Zandvoort. Ja, de housemuziek heeft heel veel aan hem te danken. Benne Benassi. Deze is met Chris Brown.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 Herkent de sound waarschijnlijk wel. Kops kunnen deze duo die de hele wereld overgaat sinds hun nummer tsunami. Dit nummer heet anders lijkt er wel een beetje op. Braveheart! En dan als laatste plaat voor deze ZFM het weekend in. Een live remix van Armins van Bures, bla bla bla bla, door Brennan Hart. Tot volgende week, mensen. Geniet. We gaan lekker uit je plaat. Zometeen, mijn collega's, we we'll zien het. Ik neem afscheid van u. Het dak mag eraf. Gaat hij dan? Make some noise for yourselves, you guys are amazing!